Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zee, Zandvoort. En de ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu Inspiratieradio.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 dan doet hij zo snel mogelijk naar het doel uh, toe gaan. Ja. En om dat ze te laten afleren, en dat is het, uh, het grootste probleem. Hè? Ja, dat Je moet met de coach, of met de coach hiermee bewegen en uh, ja. alle fouten en alle valkuilen mee ingaan. En dan, ja, dat is dus heel lastig. Ja, ja. En aan de andere kant denk ik ook, ik zeg ook wel eens tegen klanten van nou ik kan je ook een 6 loopbaan coaching besparen door te zeggen dat moet je helemaal niet doen. Mm -hmm. Of of uh, het is het is ook spelen. Ja. Ja. Het, is, het is volgen en het leiden tegelijk, zoiets. Ja, ja. ja precies. Ja.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 Het is ook een beetje wat je meekrijgt vanuit jezelf als mens. Om ja, een coach te zijn. Ik, ik denk dat het, dat het, echt, dat het bij je talenten hoort. Om, om of te kunnen analyseren of te, door te kunnen vragen. Om te kunnen zien wat er bij de ander ja. speelt. Ja, dat denk ik ook. Analytisch en empathisch ja. vermogen. Ja.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 Een ander zou willen zijn. Ik heb mijn huis en hart verlaten. Wie ik lief had nooit. Soms niet.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 Lichamelijk bijna de zaken uh, opnieuw te programmeren. Ja, ik moet het even een beetje kort uitleggen. Maar uh, op die manier kun je in één sessie hele, een hele trauma, zeg maar, um, ja, neutraliseren. En, nou, men is bij EFT weer meer omdat je met de meridianen werkt, energetisch. Het is, <lacht> de ontlading ervan toch? En met EMDR weer meer middels hersenverbindingen uh, en herinneringen en daar iets nieuws van de plaats zetten. Ja. ja. ja. Okay. <tries>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 uh, nou, je hebt uh, ook een uh, andere cd meegenomen, Plazant, met een wakker, ja. wat, uh, wat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 dan tegen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 Yeah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 Vaak in één klap verandert er van alles. Dus kom dan gauw hier naartoe.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 Benzin Ja, nou, luisteraars zijn we er alweer uh, aan het einde van ontzettend een ontzettend leuke, uh, leuke uitzending. Arianne, ontzettend bedankt. Dankjewel. Uh, Herman, bedankt voor de techniek. Graag gedaan. En uh, Dionne, bedankt voor de agenda en uh, natuurlijk voor het samen presenteren. Dankjewel Voor deze, uh, deze uitzending en voor je scherpe vragen.